Te Ik denk dat dat echt is. Het is de bedoeling dat de prik ook snel in Europa goedgekeurd wordt. Bij een anti-lockdown-protest in Kopenhagen zijn acht mensen opgepakt. Ze zouden onder meer illegaal vuurwerk hebben afgestoken. Aan het de protest deden zo'n 1200 mensen mee. De regering van Denemarken kondigde deze week versoepelingen aan. Maar niet iedereen vindt dat de coronaregels snel genoeg worden afgebouwd. En ook in Argentinië werd geprotesteerd. Duizenden mensen gingen daar de straat op omdat ze boos zijn over het vaccinschandaal. Mensen die goede contacten hadden met de regering kregen voorrang bij het prikken. Daardoor moesten kwetsbare mensen langer wachten. De Argentijnse minister van Gezondheid stapte vorige week al op omdat hij zich ook al had laten vaccineren. En cafés en restaurants in heel het land zetten dinsdag uit protest hun tafeltjes en stoeltjes weer op hun terrassen kroegen en discotheken. In Nijkerk, vlakbij Amersfoort, waren ze er wat eerder bij. Gisteravond slingeren ze daar eindelijk de muziek weer eens aan. Gefeest mocht er niet worden. Het is allemaal om aandacht te vragen voor de horeca die nog steeds niet open mag. Ook deze eigenaar van een discotheek deed mee. Ik denk dat de horeca goed is ingericht. Dat we de boel goed kunnen reguleren. Uh, wij, wij kunnen dat beter dan wat je nu tegenwoordig ziet in de park, op de stranden, waar iedereen maar doet wat hij zin in heeft. En wij zijn er op voorbereid. Dus het is zeker heel belangrijk dat de horeca weer open gaat. Er traden ook allerlei lokale artiesten op en het geheel was te volgen via livestreams. Het weer nog, in een groot deel van het land is het nog een beetje mistig of nevelig... maar vanuit het zuiden is er wel steeds meer zon. Daar wordt het rond de 10 graden. In het noorden blijft het lang grijs bij een graad of 6. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. In het noorden komt nog plaatselijk dikte mist voor. En tot zover de verkeersinformatie.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 Say that we agree and never change Soften a bit until we are scared alone as disregard Find another friend and a discard As we lose the arguments and shape card So sick Shall Antwoord op 106.9 FM. See boy, I want to feel the Me lugar bonito. Eu acho que nós dois podemos ter uma boa viagem. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.